Uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland is slecht voorbereid op een nieuwe heftige coronagolf, zeggen ziekenhuisbestuurders en wetenschappers in een rondgang van de NOS. Zo is er nog steeds een personeelstekort in de ziekenhuizen in combinatie met een hoogziekteverzuim. Experts noemen de kabinetsplannen te vrijblijvend. Als het tegen zit, dan dreigt er deze herfst of winter een nieuwe lockdown, waarschuwen ze. Bij het tegenoffensief bij de Oost-Oekraïnse stad Kharkov hebben Oekraïnse troepen de grens met Rusland bereikt. Dat zegt het Oekraïnse ministerie van Defensie dat beelden naar buiten heeft gebracht. Daarop zijn militairen te zien bij een grenspost. De beelden zijn niet onafhankelijk geverifieerd. Volgens het Oekraïnse leger worden Russische troepen bij Kharkov geleidelijk teruggedrongen. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zet het leger in... om te helpen bij de strijd tegen de corona-uitbraak in zijn land... De militairen moeten de distributie van medicijnen in de hoofdstad Pyongyang... in goede banen gaan leiden. Twee jaar lang ontkennen Noord-Korea dat het coronavirus bestaat in het land. Maar vorige week werd er een explosieve uitbraak gemeld. Buurland Zuid-Korea heeft hulp aangeboden. De schutter die zaterdag in de Amerikaanse stad Buffalo tien mensen doodschoot... dreigde vorig jaar nog met een schietpartij op zijn middelbare school. Dat zegt een anonieme politiefunctionaris... Bij de aanslag in Buffalo kwamen voornamelijk zwarte Amerikanen om. President Biden reist morgen af naar de stad... om te praten met families van de slachtoffers. Na ruim zes weken worden de strenge coronamaatregelen... in de Chinese stad Shanghai geleidelijk versoepeld. Bedrijven zoals supermarkten, kappers en apotheken... mogen vanaf vandaag stapsgewijs weer open. Sinds begin april kwam Shanghai met een corona-uitbraak. Met zeer strenge regels wordt geprobeerd die onder controle te krijgen. Het weer vandaag voelt zomers aan, maar er is ook kans op regen- of onweersbuien. De maximumtemperaturen liggen tussen de 20 en 26 graden. Morgen wordt het opnieuw een zonnige dag met hier en daar wat bewolking. Het wordt dan zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Naarden en Knoopend Eemnes 6 kilometer file. De vertraging is daar een kwartier. Het komt door wegwerkzaamheden. Daardoor zijn er twee rijstroken dicht. En op de A9, ook maar Amstelveen bij Rottenbodderplein, is de vertraging een kwartier. Ook door wegwerkzaamheden. Daar is de linker rijstrook dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zandvoort, Zandvoort, Zandvoort, Zandvoort, Zandvoort, Zandvoort, Zandvoort, Zandvoort, Zandvoort, Zandvoort, Zandvoort, Zandvoort, Zandvoort,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 You yeah. me. Yeah.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 door de straten van april, dit moment van nog niets moeten, maar op de toekomst voorbereid. bruid op blote voeten, van feest en fly bij het ontbijt. Als in een adem zit, de kerk, de groep, het plein. Haar boven op de brug, hoop en lang weer samen zijn. Onze lieve vrouw zal vandaag lang, om nu over ons wagen in warmte en in kast spreid haar mantel. Vraagleiden, vaag hier midden door het dag. De boog, hij lang verloren tijden zit in elke steen van deze stad. Het eerste glas dat klinkt, het gaan onder de pont. En iedereen die ziet. Met zachte ging het hoogste roer, als iedere adem zit, de kerk, de klok, het lijn van varen boven op de vreugde. Ook helaas weer samen zijn zij loog, als in een droom aan ons voorbij. Ze op deze dag door de straat als ze lacht. Onze lieve vrouw zal vandaag opnieuw voor op ons waken in. So I Zandvoort en de regio. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland is slecht voorbereid op een nieuwe heftige coronagolf... zeggen ziekenhuisbestuurders en wetenschappers in een rondgang van de NOS. Als het tegen zit, dan dreigt er deze herfst of winter een nieuwe lockdown, waarschuwen ze. Noord-Korea zet het leger in om te helpen bij de strijd tegen de corona-uitbraak in het land. De militairen moeten de distributie van medicijnen in de hoofdstad Pyongyang in goede banen gaan leiden. In Rotterdam zijn vannacht meerdere appartementen ontruimd... door een brand op de tiende verdieping van een flat. Dertig bewoners werden opgevangen in een naastgelegen gebouw. Er vielen geen gewonden. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Het weer, zon en wolken vandaag. In het oosten vanmiddag kans op een bui. Het wordt maximaal 26 graden. Een hete zomer met ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhit.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 On doit trouver.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 tant amour j'ai rejoint ma femme mon fils mon domaine j'ai tout reconstruit de mes mains pour en arriver là je suis devenu roi de de tana tana tana tana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 Wait another day for